De lichamen van de Poolse president Kaczynski en zijn vrouw zijn aangekomen in Krakau, in het zuiden van Polen. Vanmiddag wordt het echtpaar bijgezet in de grafkelder van de kathedraal van de stad. Tientallen wereldleiders kunnen er door de problemen in het Europese luchtruim niet bij zijn. Het partijcongres van GroenLinks kiest Femke Halsema vanmiddag officieel tot lijsttrekker. Het congres besloot vanochtend een uitzondering te maken op de regel dat kamerleden maar drie termijnen mogen volmaken. Ook kamerlid Ineke van Gent mag voor de vierde keer de kamer in. Prins Willem-Alexander doet vandaag in Amsterdam mee aan de Run for Water. Het is een loop van 6 kilometer rond het Olympisch Stadion. Organisator Live Earth wil daarmee aandacht vragen voor de wereldwijde drinkwaterproblematiek. 6 kilometer is de gemiddelde afstand die kinderen en vrouwen in ontwikkelingslanden dagelijks lopen om drinkwater te halen. De leiders en begeleiders van de wielerploegen die meedoen aan de Amstel Gold Race in Maastricht zijn gecontroleerd op alcohol. Niemand had een te hoog promilage.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 Deze jongens die waren overigens als... Dan moet ik weer even heel ver in mijn geheugen gaan graven. Nou, ik kom er niet op. In ieder geval Thomas Bangalter is een van de drijvende krachten van Stardust. Ik ben dit gewoon even kwijt. Ja, de parate kennis van, van mij laat het af en toe nog wel eens flink in de steek. Kom er zo wel op hoor, wat het, wat het is in ieder geval. Het is, het is een Franse productie in ieder geval. Dit was een eenmalige uitstap van die banghalter. Samen met een van zijn maten van, van die groep waar ik de naam nu even gewoon van kwijt ben. Wat spontaan ineens gewoon uit mijn brein is ontsnapt. Maar goed, daar begonnen we dus mee. Stardust and The Music Sounds Better With You. Daar begonnen we dit tweede uur van zondag 18 april. Terwijl ik toch wel weer even weer moest lachen tijdens het nieuws. Want de ploegleiders in de Amstel Gold Race die zijn gecontroleerd op het gebruik van een alcoholische versnapering. Jongens liggen al onder vuur omdat er uh, geen vliegtuigen de lucht in mogen vanwege een aswolk in, uh, in IJsland. Hè. Dat ding dat drijft hier uh, over. Komen geen wielrenners deze kant op. En wat gaan wij doen in Nederland? Wij gaan weer de ploegleiders controleren op... Alcohol, Hoe voorzien je het in dit, uh, dit land? Ja, nou ja, goed, het, uh, het, het kan. Maar goed, uh, ik, ik ga er niet over. Ik, ik ga gewoon plaatjes draaien, want daar ben ik uh, voor ingehuurd. Dit uh, was uh, vorig jaar bij Bevrijdingspop. Gabriella Tzellemi! Uh, platenpluggers, die zijn weer terug, hoor. Eerlijk gezegd, hè? Wat, wat er gaat. Dus. Uh, doe je zelf ook uh, dapper aan mee, eerlijk gezegd, hoor. Want uh, de treats uh, komen uit Alkmaar. En dit is Come on Baby. Die jongens heb ik uh, gezien uh, in het uh, patronaat. Sympathieke groep. Dus daarom draaien we ze ook hier in de Muziek Boulevard. op uh, zondag 18 april tussen 12 en 2. Dus. Uh, heb je wat uh, in uh, de melk te brokkelen in dit land? Dan, uh, nou ja. ...voor mij dan in de melk te brokkelen. Dan mag je hier gewoon je spullen kwijt. Dus dit is het platform waar het allemaal kan, vrienden. Dus, uh, dus uh, daarover uh, nog meer. Want volgende week ga ik een interview uitzenden van Mary het Little Band. Zij komt uit... Moet ik even kijken waar mijn koffie staat, want anders ben ik hem weer kwijt. Uh, mijn, uh, uh, de, deze dame die heeft... Al wat betekent. In de finale van de singer-songwriters in 2009... bij de Grote Prijs van Nederland... heeft ze het uh, meegedaan met onder andere uh, Celine Cairo... met Evie, die het uiteindelijk won... en, en met uh, Brown Feather Sparrow, als ik het goed zeg. Die uh, hebben in ieder geval uh, onder andere meegedaan... Uh, aan de finale van de singer-songwriters... bij de uh, Grote Prijs van Nederland. Nou, Mary Had A Little Band... die kwam niet uh, in aanmerking voor de prijzen... en... Uh, dat, dat sowieso meen wel voor de publieksprijs, maar daar wil ik even vanaf zijn. Ik heb het niet even 1, 2, 3 bij de hand. Dus uh, Van afgelopen vrijdag ben ik dus in de trein naar Zwolle gestapt en uh, heb ik een interview met uh, Marianne Oldenburg opgenomen. Maar wat wil nou het geval? Ik kreeg een uh, nieuwsbrief binnen gelijk uh, dezelfde avond. En daar werd aangekondigd dat het interview tussen 10 en 12 op zondagmorgen wordt uitgezonden. Dat is vandaag. Nou, mensen die tussen 10 en 12 luisteren, die horen dan in één keer jazzmuziek met David Habig en Peter de Boer. En die denken, wat is dit nu? Dat is helemaal geen interview met Mary The Little Band. Nou, dat uh, klopt ook. Uh, stond uh, verkeerd vermeld in de nieuwsbrief. En daarom dacht ik van, ik stel het even een week uit. Zodat iedereen weer de gelegenheid krijgt om weer uh, de juiste tijd en de juiste uh, zender weten te vinden. En de juiste livestream. En dan gaan we het interview gewoon vrolijk uitzenden. En dan heb ik nog een verrassing. Want uh, tussen 12 en 5. Want ik zit tussen 12 en 5 volgende week. Want ik heb ook nog zondag in Kennemerland erbij. Dan wordt uh, gewoon die hele EP gewoon de in geslingerd. Dus dan uh, weet iedereen meteen uh, dat er ook nog uh, wat anders is in het land. Maar voor de, men uh, voor de mensen die dus niet kunnen wachten. Uh, heb ik in ieder geval het EP'tje al uh, mee weten te nemen. Ja dat krijg je als je de trein instapt uh, en uh, de moeite neemt om zeg maar een, uh, een interview op te nemen... ja, dan krijg je, dan krijg je gewoon uh, keurig netjes een, uh, een cd'tje aangeleverd. Nou, dat is uh, de EP The Six Short Stories. Daar is die weer, De Allergie... De pollen hangen in de lucht. Dus ik kan nog wel eens een beetje spontaan in kuchen uitbarsten. Uh, een van die leuke nummers die uh, terug te vinden is op die EP. De Six Short Stories. Is Two Way Road. Nou ga zelf uh, fijn luisteren. Um, uh, mocht je het horen. Oordeel zelf. Dit is uh, gewoon Mary Had a Little Band. En Two Way Road.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 I'm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 Ik ga ja, bijna zeggen, als je dit kan, dan uh, mag je toch wel wat uh, betekenen. Het uh, was al met Luistert er iemand? En als ik uh, ga naar weg naar die tekst uh, luister, dan heeft dat toch ook te maken met... Denk ik! Maar dat is mijn interpretatie van het hele verhaal. Uh, hoe groot uh, wij viespeuken zijn en dat wij dus waters en zeeën lopen te vervuilen. Ten slotte uh, heb ik iets gezien over het plastic wat er uh, in uh, de oceanen terecht schijnt te komen. Nou, en daar gaat dit liedje dan denk ik toch in de hoofdzaak over. Dat we er gewoon met z'n allen een smeerboel van lopen te maken. En ja, eh, de vissen hebben natuurlijk ook ruimte om te kunnen leven. Dat eh, zijn allemaal van dat soort eh, teksten die, eh, die daar in, in de aanmerking komen. Nou, Alderlufste is niet eh, helemaal onbekend. Ze hebben eh, met Ramse Shafi, en dat met Ramse Shafi dat is natuurlijk voor zijn dood gebeurd, hebben ze het nummer eh, Laat Me nog een keer op... Eh, ...de gevoelige plaat uh, uh, vastgelegd. Dit nummer trouwens is uh, geproduceerd door Cheert Oosterhuis. Die kennen we nog uh, van een uh, verleden samen met zijn zus Treintje in Total Touch. Dus dat is ook niet uh, de eerste de beste. Kortom, uh, een single waar uh, iets uh, mee te vertellen is. Dus dat uh, is in het korte de boodschap. Daarvoor hadden we uh, Mary Had A Little Band... En dat had te maken met de Two-Way uh, two Railroad of zoiets. Dan ben ik weer helemaal van mijn apropos afgeraakt. Two-Way Road is het. Nou, ja, zo werkt dat dan. Uh, dat <laughs> ik krijg ook. Er hier wat, wat mensen in de studio. Daarvoor word je dan ook afgeleid. Nou, goed. Daar ga ik me verder nu even niet in verdiepen. Uh, ik, uh, ik heb nog wel wat anders uh, klaarstaan. Dit uh, is uh, werk van iemand uit de buurt van Hoogland. Uh, komt dus ook uit Nederland. En zijn naam is Adria Hazenbosch. Oordeel zelf. Ja. Ik zou niet zeggen dat deze man in 2003 en 2005 de voorman is geweest van De Kliek, een Nederlandstalige rock'n'roll band. Daar zijn een hele hoop mensen denk ik thuis maar waar gaat dit over? Het gaat over deze man, Adrie Haasborst, die op het moment dat hij de gitaar in zijn handen kreeg, dat hij wel vergroeid leek met dat instrument. Nou, dat is ook blijkbaar wel te horen met dit nummer wat hij heeft uitgebracht. De meeste mensen wanen zich bij het horen van, uh, van dit uh, mooie nummer. En dat nummer dat heet uh, I Wanna Stay on the 444. Uh, toch wel op zo'n stoffige uh, snelweg in Amerika, op weg ergens naar Nashville of Atlanta, hoe je het maar noemen wilt. Want daar uh, gaat uh, min of meer, als je de luiken dicht doet, uh, deze muziek een beetje over. De andere, het uh, andere verhaal, want ik was nog niet helemaal klaar met dat uh, verhaal van Mary Had A Little Band. Uh, The Two Way Road. Mocht je nou nog meer weten van deze band. De www.maryhadalittleband.com En natuurlijk hebben we het ook over uh, de Nederlandstalige uh, variant die er toch tussen zat. Van Aldeliefste. Dat is uh, te vinden op www.allerliefste.nl wat ik net gedraaid heb, dat uh, iemand die, uh, iemand, die uh, luistert, want dat, uh, uh, daar gaat het nummer over. Iemand luistert er, iemand. Juist. Ja, moet goed zeggen. En dat gaat natuurlijk over uh, hoe groot uh, wij, uh, hoe smerig wij zijn. Heeft alles te maken, steek nog een sigaret op en een aswolk wappert nog wel eens over. Hè? Ja, precies. Als er een Noordwind staat, dan zitten we gelijk, gelijk onder, onder het as. Nou, daar ging het nummer over en dan heb ik in het kort allemaal uitgelegd... waarin we de afgelopen drie nummers hebben zitten luisteren. Nou, dan weet iedereen weer waar we aan toe zijn. Is het nu tijd voor andere zaken? En dat andere zaak is... Zie je het goed, weer bericht... Wat een overgang toch weer hè naar het weer. Ja, ja, het is de komende dagen hier in Zandvoort rustig voorjaar weer. Met eerst nog veel zon en na het week einde wat meer bevolking. Tenminste, dat zegt uh, ww.medio-pagina.nl van onze weergoeroe Lex van der Hoorn. Vandaag ziet het er als volgt uit. <coughs> Sorry. Zondag eerst weinig wind. In de middag tot matig noord toenemende noordwestelijke wind. En de maximumtemperatuur is 16 graden. En een zee iets koeler. En de pollen hangen in de lucht. En Jaap Koper heeft er last van. Zo uh, is, zit het uh, in elkaar. Dat, dat heeft die hoesten uh, mee te maken. Heeft niks te maken met, uh, met uh, weet ik van wat. kou of iets dergelijks. Pollen. Hoi meid, noem ze maar op. Ja, ja, hoi meid, ja, dat heeft er allemaal mee te maken. Dus, uh, we gaan verder even met uh, maandag, als, uh, als uh, ik het uh, mag afmaken tenminste van de dames hier die aanwezig zijn. Periode met zon, zwakke aan zee, tot matige Noordoostenwind. Maximum temperatuur gaat dan naar de normale waarde van 13 graden. De wind komt dus weer dus uit het Noordoosten. Dat betekent dat je nog steeds niet met je vliegticket ergens in kan stappen. Ja, jammer. De arse hangt nog in de lucht. En de zeewatertemperatuur Die is langs de kust om oh, 9 graden Dus uh, zou als het jou was Je grote tuin nog maar binnenboord houden dat, dat is even kort de strekking van het verhaal Dan ben ik uh, van de week uh, Ook weer blij verblijd Met een nieuwe single van uh, de band We Cook We Fire We hebben ze in uh, zondag in Kennenbeland Hebben we ze hier aan het woord uh, gelaten Over die nieuwe single Nou het is zover uh, Science Industry heet die En het is een kort Maar vrolijk en krachtig nummer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 van uh, Tina Turner, uh, dat krijg je als het een beetje regent buiten en uh, hier uh, de temperatuur een beetje hoog staat. Uh, dan heb je van die beslagen ruiten. Nou, daar ging een beetje dat uh, liedje min of meer over. Tenminste, dat denk ik. Maar uh, wie ben ik? Tony Joe White schrijft het en Tina Turner voerde het uh, uit. Um, zoals uh, gezegd, vorige week was er in Danzee een uh, groot talentenconcours. Daarin was ook uh, Julian Laupscher te zien en te horen. En die uh, treedt op onder de naam Julian Cassette. Uh, hij heeft uh, meegedaan, werd tweede en Begeleiding was op de gitaar van Daan van de Putten. Wie is Daan van de Putten? Dat is een man die meedoet in de band Gangster. Dat heeft ook weer meegedaan in de Rob Akda woordfinale En om een lang verhaal kort te maken. 26 mei zijn beide heren in Panama in Amsterdam. Dat is ergens bij het I bij het Centraal Station in Amsterdam te zien. Want de een gaat een beetje in ieder geval zijn afstudeerproject doen. En dat is Julian Casset. Die doet dan uh, aan het conservatorium... zijn uh, ja, zijn eindopdracht, zeg maar. En de ander gangster... die presenteren hun EP. Dus uh, de beide vrienden zijn dan weer te zien. Maar dan in Amsterdam. Uh, maar vorige week, uh, vrijdag... waren ze hier uh, te zien in Danzee. Ze kwamen tot de tweede plaats. Maar ja, ik uh, blijf zeggen... natuurlijk, het heeft allemaal te maken met handjes de lucht in. En daar gaan we nog een keer... En daar zijn dit soort popmuzikanten toch uh, wat minder voor in de wieg gelegd. Hier is Jill in een cassette met It's Only Missing You. stand again at the crossroads of our lives it seems for so long we've been waiting for that moment that once in a life when the light So let's run away today From the things that waste our time No more longing, no more waiting For that moment That flows like the tide Glitter in sun As it shines Come on, touch the sky When not strong Dan hebben we natuurlijk ons eigen huis, Slimmerik, hier bij ZFM zitten, Roy van Buringen, want ja, hij is dan uh, naast uh, ZFM-presentator, dan zet hij die pet weer even af en dan is hij ineens weer organisator. En dan heet hij weer de organisator van On Air Events. En On Air Talented, dat heeft uh, Roy onder andere gedaan. En hij dacht van, die ga ik eventjes strikken voor mijn boekingskantoor. Dus hij is uh, te boeken ook uh, bij On Air. Even schaamteloze reclame maken voor, uh, voor dat uh, werk. Ja, want ja, ik heb hem toch gedraaid, die Julian in cassette. Dan kan ik het net zo goed uh, meteen zeggen dat, uh, dat hij te boek is. Ja toch, zo werkt dat dan. 10 minuten voor twee inmiddels geworden bij ZFM uh, Zandvoort. Straks hebben wij uh, natuurlijk uh, onze grote vrouwelijke vriend in Bloemendaal zitten, Roderick de Veen. Want uh, de zenders worden dan weer aan elkaar geknoopt. Dan krijgen we een CFM-smaldeel en een AB-radio-smaldeel. En dan heet het ineens Zondag in Kennemerland. Maar eh, er wordt aandacht besteed aan hockey en aan voetbal. En dat zal dan met name de Bloemendaalse kant zijn. Want het eh, voetbal in Zandvoort op zondagmiddag... dat stelt niet zo gek veel meer voor tegenwoordig. Eh, dan, die jongens die zijn ergens afgedaald... ergens in de kelderregionen van, eh, van de regio de voetbalafdeling... Ja, en eerst ze daaruit komen, dan moet er iemand met een sleutel komen die de kerkerdeur openmaakt. Ja, en dan kunnen ze misschien weer eens even het licht zien. Maar zover is het nog niet in ieder geval. Um, overigens, uh, deze Julian Cassette, ik zei het al, hij uh, had uh, meegedaan aan het talentenfestival in uh, Grand Café Danzee vorige week. Maar hij uh, heeft ook nog een beetje een lijn liggen naar IJmuiden. Leuk om zo'n bruggetje te maken naar IJmuiden. Want wat ik komt er meer uit in IJmuiden, De winnares van de Songwriters uit 2008 van de Grote Prijs van Nederland. Heel erg leuk, maar we hebben er ook hier in de studio gehad. Dit is Fabiana Dammers met haar nummer Roundabout Down. Oh, blue blue.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 En dat was Fabiana Dammers, ook hier geweest bij ZFM in het programma Alternative FM. Gewoon schaamteloos reclame maken voor het eigen programma wat ik hier op donderdag samen met de heer Hoekstra en Van Dam nog mag doen. Deze dame is hier dus ook geweest. Begin maart kan ik me herinneren is zij geweest. Er staat nog veel meer op stapel, dat kan ik hier in ieder geval wel vertellen en verklappen. Straks dus, zoals gezegd, hebben we um, nog een programma Zondag in Kennenbeland. Wat we hier nog gaan doen in Zandvoort, verderop, is uh, om half drie begint er een concert van de stichting Classic Concert in uh, de protestantse kerk. Uh, Spoor 5 van Adam Spoor komt nog even langs bij Café Alex vanavond of vanmiddag om half vijf. En er is American Sunday bij het circuitpark Zandvoort. Dus dat uh, is er allemaal nog te doen. Deze week waren ze te horen bij um, Rob Stenders die vandaag zijn verjaardag viert. En dat waren de chef special. We hebben ze hier ook gehad in de studio. Beetje onaangename types, zei, uh, zei uh, Rob Stenders. Maar goed, uh, ze hebben talent en daarom mogen ze dan ook uh, hier in dit programma zitten. Uh, zoals gezegd uh, de chef special tot aan het nieuws van twee uur. En dan houden we ermee op. Dit is Deadline dag.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 And warm surprise, a long time, right? And we will call it a night. And yo, my pen's still but damn, I was holding them tight. But yo, there's not to be stressed stress about right. And Father Tom said, Oh, hell no, chef, cause we did all right. The next time I come by, we'll let them both flop. Now it's time to boogie home, dude. I'm pretty tired. You enjoy that glimpse of your last bit of sunrise. Gotta ride a little bit more. Style was.